In de maanenschijn Oh dan kan het zo gezellig zijn Want dan zit je zo te zitten met z'n bijen En maar vrijen En maar vrijen Met z'n tweetjes in de schijn, Met z'n tweetjes Met z'n tweetjes Met z'n tweetjes in de schijn. Als de sterren en de maan s'avonds aan de hemel staan, is het rendezvous tijd in het plantsoen. Want daar in de maanerscheen kan het zo gezellig zijn, samen op een bankje tussen het groen, met zijn tweetjes in de maan.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 de maan, schuil achter de wolken gaan, want het maantje weet wel hoe het hoort. Dan is het slecht duisternis, wat ook zo gezellig is, omdat dan bij het vreien niets je stoort. Met z'n tweetjes Met z'n tweetjes